1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Kamervragen over financiële problemen na Erven huis. Demonstranten en oproerpolitie slagen in Kuala Lumpur. En leerlingen School at Sea weer thuis. Het weer bewolkt en regenachtig. Het is gemiddeld 11 graden in het noorden tot 17 in het zuidoosten. Morgen overwegend bewolkt en vooral in de middag buien. Het wordt dan maximaal 16 graden in de kustprovincies tot 18 in het binnenland. Koningendag verloopt droog met een afwisseling van wolken en zon.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 De notarissen die stellen voor bij erfenissen zogeheten beneficiair aanvaarden de standaard te maken. Daar heeft omzicht wel enige bedenkingen bij. Nou, Dat vind ik op zich een goed voorstel waar ik goed over wil nadenken. Um, maar een wet veranderen, dat lukt niet binnen een maand of zo. Uh, Uitstel van betalingen wel. Dus ik raad iedereen aan op dit moment dat als je zo'n erfenis krijgt... je gewoon standaard beneficiair aanvaardt. Dus dat je het standaard tegen notaris zegt als je een huis krijgt...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 Een Japans onderzoeksschip dat de tsunami van vorig jaar bestudeert... heeft een diepterecord gevestigd voor een zeeboring. Wetenschappers wisten een diepte te bereiken... van ruim 7700 meter onder het wateroppervlak... bijna 700 meter dieper dan het vorige record. Door de boring hopen de wetenschappers meer te weten te komen... over de aardbeving die de tsunami veroorzaakte. Er worden rotsmonsters genomen en de temperatuur in de zeebodem die wordt gemeten... om de kracht van de beving preciezer te kunnen berekenen. Het onderzoek wordt gedaan in een breuklijn zo'n 200 kilometer uit de Japanse kust. De Gelderse politie heeft een man opgepakt die vannacht in Oosterhout met een bebloed shirt door het dorp liep. De politie denkt dat hij te maken heeft met een botsing op de A50 afgelopen nacht. Susanne van Dijk van de politie. De agenten vermoeden eigenlijk dat deze man mogelijk betrokken zou zijn. En ze hebben hem meegenomen overgebracht naar het politiebureau...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 De auto waarin de bebloede man zat die raakte de vangrail in de middenberm... waarna twee wagens erachter op elkaar botsten. De bestuurder van de voorste auto die rende vervolgens weg. Bij het ongeluk raakten drie mensen gewond. Een man, een vrouw en een meisje zijn volgens de politie niet in levensgevaar. De man die is opgepakt is er ernstiger aan toe. Nou, de man die is overgebracht naar het ziekenhuis... omdat hij uh, een behoorlijke botsing heeft, uh, heeft gehad. En de politie die zet het onderzoek voort naar uh, de betrokkenheid van deze man bij het ongeval. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 Vorig jaar juli stelde de regering een commissie in die het kiessysteem moest verbeteren, maar daar is niets van terecht gekomen. Verkiezingen in Maleisië staan nu gepland voor juni. De oppositie wil dat de kieswet voor die tijd alsnog aangepast wordt. De Somalische man is in Amerika schuldig bevonden aan piraterij. Hij krijgt daardoor automatisch levenslang van de rechter. Volgens de Amerikaanse justitie is het de belangrijkste piraat... die tot nu toe in een Amerikaanse rechtszaak is veroordeeld. De man was twee jaar geleden namens de piraten onderhandelaar... bij de kaping van een Amerikaans jacht en een Duits vrachtschip. Bij de kapingen in de buurt van Somalië vielen meerdere doden. De piraten vermoorden vier Amerikaanse gijzelaars... en de bemanning van het Duitse vrachtschip werd gemarteld... om een hoger losgeld te krijgen.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 De Volkskrant zegt dat Nederland wel degelijk van de proeven profiteert. André Kuipers testte eerder in het ruimtestation ISS lampen... voor de openbare ruimte, die nu per jaar zo'n 25 miljoen euro zouden opleveren. Zes maanden waren ze weg, de 34 VWO-leerlingen... die meemochten met de School at Sea. Met een driemaster zeilden ze naar de Cariben op en neer... en dat allemaal zonder een les te missen. Mark Hamer die stond met de families aan de kade van IJmuiden... toen het schip aankwam. Het schip komt door de sluis heen. Hij ligt er nu in. Ze zijn er bijna. Ik sta hier met Marion, de moeder van Joost de Burg. En hoe verwacht u uw zoon terug te krijgen? Nou, wat ik aan de telefoon heb gemerkt, is dat hij ineens de baard in de keel heeft. En uh, <laughs> dat je zo'n fase gewoon mist. Ik ben ook ontzettend nieuwsgierig naar uh, hoe het hem nu vergaat en wie die is. En... Of die de verhalen... Ja, ik ga even kijken naar de sluizen. Ja, precies. De, het schip komt er nu uit. En nou ja, we gaan aan de, aan de kade staan en wachten tot ze hier zijn. Ja, tot ze hier zijn. Het lijkt me echt heerlijk om ze weer terug te zien. Hé, hey, wachten. Zie jij erin? Zij ja, hier. Ben Hey, Hey, zie Ziet u hem al? Nee, ik zie hem al niet. Maar waar gaan ze dan van boord? Het volgens mij daar. Misschien is Joost al van boord? Nou, dan gaan we hem zoeken. Ik zie wel daar uh, ja. zijn vader. Daar is hij! Oké. Hou je het wel. Tuurlijk <tie> hou ik het. Ja. Tuurlijk! <tie> en het weer zien de armen om elkaar heen. En de natte ogen. Oh, oh wat gaaf! Oh, wat gaat! <tie> ja, nou ja, ik laat je niet meer los. <tie> ja. ik, ik kom er toch even tussen. Hoe was het? Eigenlijk In één gewoon heel gaaf. Ben je nou een ander mens geworden? Jawel. En welk opzicht. Um, ja, wat we op het schip eigenlijk ingetraind hebben gekregen, is initiatief en verantwoordelijkheid. Um, nou. en wat, wat pak je daarvan op nu in je leven? Um, ja, vooral dingen zelf gaan doen. Dus dingen die, die waar ik thuis nooit op het idee gekomen zou zijn, die, die vanzelfsprekend zijn. En, kan je een voorbeeld geven? er was. De was. Dat nou, Volgens mij uh, is je moeder heel blij nu. Als het daarom gaat. In hoeverre is hij veranderd, uh, mevrouw? Ik kijk er aan. Ja, ik, ik, ik heb daar nog geen taal voor. Ik weet het niet. Ik vind het gewoon super. <lacht> het trein- en metroverkeer bij station Rotterdam-Blaak is stilgelegd vanwege een gaslucht. Ook is het station ontruimd. Vanochtend ging een gasdetectiesysteem in de Willemsport tunnel af. Uit voorzorg is daarna de spanning van de bovenleiding gehaald. De brandweer is in de tunnel en verricht metingen. Vooralsnog is er nog geen gaslucht gemeten. Er staan geen treinen meer in de tunnel. Reizigers die vanaf Rotterdam Centraal met de trein richting het zuiden willen... Die moeten omreizen over Utrecht. En in plaats van de metro kan de tram worden gebruikt. Sport. Judoka Birgit Ente mag komende zomer toch naar de Olympische Spelen. Ente, uitkomend in de klasse tot 48 kilogram... verloor donderdag in de tweede ronde van het EK in het Russische Chelyablinsk. Door die snelle uitschakeling leek plaatsing voor de Spelen even in gevaar te komen. Maar na bestudering van haar behaalde resultaten buiten Europa... heeft de judobond haar alsnog aan de Olympische judoploeg toegevoegd. Vanmiddag kan tennisster Kiki Bertens voor het eerst sinds 2006 weer zorgen voor een Nederlandse overwinning op een WTA-toernooi. Als Bertens de finale wint, volgt ze Michaela Krajicek op, die in 2006 de Ordina Open won. Maar het behalen van de finale in het Marokkaanse VES is al sowieso een prima prestatie voor de 20-jarige. Ja, het is gewoon voor mij nu een heel mooi toernooi en ik heb nu twee overwinningen geboekt op uh, twee top 100 speelsters. En het geeft voor mij gewoon een hele goede bevestiging... dat ik gewoon op de goede weg ben. En ja, dat deze week gewoon voor mij uh, de hoogtepunt tot nu toe is uh, uit mijn carrière. En Bertens tegenstander in die finale is post-Tio. Spaanse en Bertens die stonden al drie keer tegenover elkaar. Helaas twee keer verloren en één keer gewonnen wel. Dus uh, ja, het zal een lastige wedstrijd worden. Dus zijn um, echt Spaanse speelsters. Uh, ja het speelt lange rally's en weinig winners en heel veel spin... Dus ja, het zal in ieder geval een zware wedstrijd worden met lange rally's. En ja, eigenlijk valt deze week valt gewoon alles op zijn plek. En ja, is het gewoon een hele mooie week voor mij tot nu toe. Verkeersinformatie. In Den Haag bij de AWB Jonse Hoka. 45 kilometer file. Meeste vertraging in de regio Utrecht. Want daar is het hele weekend de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort afgesloten door werkzaamheden. Mensen moeten dan omrijden over de A27. Daardoor staat er 17 kilometer file tussen Utrecht-Veemart en Knoop het Eemnes. En die file loopt door op de A1 naar Amersfoort. Daar staat tussen Knoop het Eemnes en Afwet 6 kilometer. Rijdt u nog in de regio Utrecht en u moet naar Zwolle of Apeldoorn, kunt u het best omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Ook veel vertraging op de a 12 Den Haag naar Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug 6 kilometer door werkzaamheden. En verderop staat 4 kilometer bij Bunnik. En nog problemen bij de spoorwegen. Want tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid rijden geen treinen. En de vertraging is daar meer dan een uur. Belangrijkste nieuws nog een keer: Kamervragen over financiële problemen na Ervenhuis. Demonstranten en oproeppolitie slaags in Kuala Lumpur. En leerlingen School at Sea zijn weer thuis. Dat over dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in bedrijf.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 Dames en heren, goedemiddag. Dit is in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemen in Nederland en over ondernemend Nederland. Ondernemen doen we vandaag met de bestuursvoorzitter van Randstad. Heel grote uitzendgroep. En die heet Ben Notenboom. Dag meneer Notenboom. En Peter-Paul de Vries. En dat is de oude VEB-directeur. En die is tegenwoordig de CEO van een beursgenoteerd bedrijf. En dat heet Value8. Die twee zometeen. Maar we beginnen zoals elke week met. <truimert> Weekoverzicht. weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Eigenlijk al uh, die blessure tijd, eigenlijk al over tijd. Nou, dit gaat niet over de Champions League wedstrijd Barcelona-Chelsea van deze week. Nee, nu worden Ger Hucker van de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, opgelucht. Omdat er in Den Haag toch een akkoord kwam. Proficiat, 2% overdrachtsbelasting en, uh, en duidelijkheid op zo'n korte termijn... nou, daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Dat is voor de woningmarkt. Het bedrijfsleven, hoe reageerde dat? Nou, positief. Hoewel, die btw-verhoging treft ook het MKB. En uh, dan hoort u meteen Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland. We hebben altijd gezegd dat btw-verhoging geen goede maatregel... Zeker niet omdat op dit moment het consumentenvertrouwen natuurlijk erg laag is. Maar ik zeg er ook heel eerlijk bij dat uh, geen akkoord en die grote onzekerheid over die afwaardering vond ik ook heel slecht voor het consumentenvertrouwen. Stel, je bent een marktkoopman met een eurokraam. Wat moet je dan met zo'n btw-verhoging van 2% vroegen wij? Ik moet 3 of 4 cent moet ik, uh, duurder gaan staan met mijn artikelen. En een 1 euro, vier, of 1 euro, euro, kraam, dat werkt gewoon niet. Dus ik moet in dit geval moet ik, uh, moet ik het verlies moet ik nemen. Want dat kan ik niet door, doorberekenen aan de klanten op de markt. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, dat betekent misschien minder verdienen. Afgelopen week stond in het teken van een politieke val en een wederopstanding. In twee dagen tijd hebben vijf fracties een begroting uit de grond gestampt... Nadat het kabinet Rutte en daar met de PVV van Wilders niet meer uitkwam. Vorige week zaterdag, een week geleden. Wat dit akkoord betekent voor ondernemend Nederland, gaan we bespreken met ons ondernemerspanel. Iedere week vragen we twee ondernemers om te reageren op het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Vandaag Ben Ouderboom, zoals gezegd, topman van Uitzendbureau Brandstad. En uh, Peter-Paul De Vries, CEO van Value ValueAid, voormalig directeur VEB. Maar dat mogen we tegenwoordig weglaten, volgens mij. He? Peter Paul, ja, mag Dries, Ik ben er nog steeds trots op. Ik heb nog, nog 18 jaar gezeten en ja, heel hard, hard ja, ja. voor gewerkt. Dus als jij het erbij zegt, Prima, Dan mag maar. het. Precies. We, gaan, ja, laten we, we hadden afgesproken, met keurig voervailleren. Maar we gaan toch maar tutuiren, Mag dat Ja, op? lijkt me een goed plan. Ja. We kennen elkaar een beetje. Ben Otenboom, Randstad, 1960. Opgericht eh, op een na grootste uitzendbureau van de wereld. Even voor de plaatsbepaling. Omzet, netto winst. Hoe staat dat erbij? Vorig jaar hebben we 16 miljard omzet gedaan. Overname eind van het jaar. Dus op jaarbasis 17 miljard. En wat de meeste mensen uh, verduidelijk hoe groot we zijn... we hebben 600.000 mensen per dag aan het werk ja. uh, over heel de wereld... van nieuw Zeeland tot, uh, tot Canada, hm. dus echt groot ondertussen. En met hoeveel medewerkers doe je dat wereldwijd? 30.000. 30.000? En de grootste concurrent, wie is dat? Adéco is nummer 1 uh, in de wereld. Hm. Maar we hebben veel uh, concurrenten. Er zijn heel veel uh, ge gefragmenteerde markten... waar we ook een heleboel kleinere concurrenten hebben... Hm. die lokaal een belangrijke rol spelen. Eén zin, wat is het belangrijkste wat nu speelt binnen Randstad? Wat nu speelt binnen Randstad is uh, de, toch de Europese markt die, uh, die uh, licht aan het krimpen is. Uh, waarbij we in zuid zuiden natuurlijk veel grotere krimp zien dan ergens anders. Maar dat is wat speelt. En het andere, dan toch stiekem 2, sorry Bas, ja. is dat we zien dat de Verenigde Staten en Noord-Amerika in het heel erg goed gaat. Juist. We gaan naar Value Peter Paal uh, de Vries. Investeringsmaatschappij die zich prima richt op middelgrote bedrijven in groeisectoren. Het aandeel was in 2009 de grootste stijger met een koerswinst van 329 procent. Maar toen was het bedrijf ook net uh, jong. Hoe staan we er nu bij? Omzet en netto winst. Um, ik denk dat wij gepubliceerd hebben 111,7 miljoen en 1,7 miljoen winst. We zijn een, uh, een heel klein bedrijfje. Um, Hoeveel mensen? Um, op ons kantoor 14. Uh, in totaal uh, bedrijven waar we meerderheid in hebben... is denk ik zal rond de 85 liggen. Dus ja. we zijn echt een, uh, echt een kleintje. Ik kijk met veel uh, ontzag naar mijn buurman <laughs> hier met 30.000 <laughs> mensen. Ja. Maar goed, die geef ook dat ze er ook 30.000 keer zorgen. Dus ja. dat, uh, ja. Grootste concurrent? We hebben geen concurrent. Sorry. We zijn de enigen die dit doen. We zitten eigenlijk op het uh, snijvlak van Buurs en Private Equity. We zijn ja. een bedrijf voor... Uh, een investeringsbedrijf voor, voor mensen met beursambitie. En we adviseren ze en we investeren erin. Juist. Uh, wat is belangrijk wat speelt binnen Value op dit moment? Het uh, belangrijkste wat speelt? Is nou ja, we, zijn, we zijn heel, met heel veel uh, uh, projecten bezig. Mm -hmm. het, het mooie van uh, de crisis is dat, wij, dat je de kansen voor het uitzoeken hebt. Ja, het is echt een, een, een vraagersmarkt. Ja. ja, we, we hebben uh, een gezond eigen vermogen, 17 miljoen, 84% solvabiliteit. Dus we staan er heel goed voor. En dat ja. betekent dat we ja, de middelen hebben om, uh, om belangen te nemen, om te investeren. Er ja. is natuurlijk relatief uh, uh, weinig geld. En wat wij, wat wij tot nu toe twee keer heel succesvol hebben gedaan, is. Een een onderneming overnemen in een soort doorstartsituatie. Hmm. dat betekent dat je een heel op zich een goed bedrijf krijgt voor uh, ja, prijzen waar je van alleen, maar, een alleen goed, maar controle goed en laag bedrag, bedrag. Okay. de bedrijven hebben we nu even neergezet even kort naar de mannen uh, ben oude de grootste business blunder ooit in je carrière wat was dat ik heb uh, midden in de internet uh, bubbel heb ik een 100% uh, uh, internet based uitzendbureau gebouwd mm -hmm. dat heet de Hetsen. hetzen hebben we veel reclame voor gemaakt dat heeft toen zo'n 16, 17 miljoen euro gekost. Ja. En volgens mijn toenmalige baas was dat, was dat met, veruit mijn duurste training tot dan toe. <laughs> Peter Paul? ja, grootste blunder. Ik denk dat, uh, dat ik de grootste blunders heb gemaakt als belegger. En dat betekent uh, <laughs> uh, dat je dus een bedrijf hebt wat het niet overleeft. En dat is... Uh, Minder 100% is natuurlijk een hele slecht score. Ja, dat is maar het gegeven. gaat uiteindelijk om het gemiddelde. Dus ik, uh, <laughs> ik vind dat de belegger die 6 uit 10 scoort is al een goeie. Ja. En 7 uit 10 is geweldig. Dus ja, dat er fouten tussen zitten is, is onderdeel van het fout. Maar vlak. dit is dat ze met een mooie leerschool duur... maar soms ook heel erg nuttig. Laten we naar het akkoord gaan. Uh, heel kort, dat akkoord. Is het een goed of slecht akkoord? Peter Paul. Um, ik denk goed, dat het goed is dat, uh, dat het er is. En ik vind het heel knap dat het, uh, dat het er gekomen is. Ik vind het toch wel iets van uh, nieuwe politiek. Ja um, uh, met name omdat zo'n minderheidsregering is, levert echt de democratie op. De oude situatie dat je een oppositie hebt die vier jaar zit te wachten tot ze weer aan het stuur mogen, die heb je niet. Er moeten elke keer nieuwe meerderheden worden gebouwd. En kennelijk heeft dat ertoe geleid dat je nu makkelijk drie partijen aan tafel kan krijgen om zo'n begrotingsakkoord te krijgen. ja partijen die zelf te uh, Dus zetten, ik vind het politiek andere... vind ik het fantastisch. Ja. Uh, uh, ik ben er uh, heel even ook blij mee. Maar uiteindelijk, als je nou kijkt wat er gebeuren moet, dan gaat, er wordt toch, uh, uh, zijn er toch zware lasten en uh, er wordt flink gesneden. En, en voor de economie is dat natuurlijk toch heel pijnlijk. Dus ja. mensen die nu allemaal zo blij zijn... Ja, die krijgen straks de negatieve gevolgen. Ja. Dus ik, ik, ik vind de euforie erg overdreven. Voordat je al dat kruid verschiet van Ben Lotenboom. Nee, ben maar nou, ik, ik, ik werd... Uh, ochtends hebben we onze cijfers gepubliceerd. Ja. Dus toen, toen werd er gevraagd wat ik uh, vond... van uh, alle politieke uh, beslommerdingen in ons land. Toen zei ik, nou, in ieder geval... wat de markt nodig heeft is duidelijkheid... Ja. Uh, en op de, dus de wenken bediend. En ik werd op de wenken bediend. Ja, het ligt vanzelfsprekend niet aan wat ik zei. Maar ik ben dus blij dat er een akkoord is. Ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat markten goed functioneren en flexibel zijn... op het moment dat ze weten met welke factoren ze rekening moeten houden. Dat is heel goed. Ik heb dan ja. ook gezegd overigens, dan komt er een akkoord. En dan gaan we goed Nederlands gaan we flink zeuren over alle elementen van, die, van dat akkoord. Dus daar zijn we nu aan toe. Dus dat lijkt me ook <laughs> heel Nederlands. En ook heel nuttig. Ja. En ook heel terecht. Oké, okay. Is dit goed of slecht voor de economie, deze stap? Deze grote bezuinigingsronde. Nou, ik heb altijd liever uh, uh, besparingen dan, uh, dan lastenversparingen. En uh, ik vind dat onze overheidsapparaat nog veel en veel te groot... daar kan ongelooflijk hard in gesneden worden. Alleen ambtenaren doen dat niet uit zichzelf. Nou, die ik zitten vind nu op een we... nullijn hè? Wat? Die zitten, gaan nu op een nullijn. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik bedoel, maar het ook, het, ook het aantal ambtenaren, ambtenaren en het aantal functies. Uh, ik vind, uh, lijkt wel wat de afgelopen jaren uh, in de zorg is gebeurd... is een enorme uh, stijging van de kosten van de zorg. En die zou je gewoon moeten ja. cappen. Je zou moeten zeggen, nou, daar mag maximaal 2 maar, per jaar bij. De demografisch veranderen we. Nederland vergrijst, komen steeds meer oude mensen. Dus is er meer zorg nodig. Ja, sporten meer. Dus nou ja, er is meer Ik zorg niet. nodig. Maar je zou dan trendmatig wat lager kunnen, ja. uh, um, uh, kunnen zetten. Ja. Maar. Um om, nou, om te zeggen dat ik hier enthousiast van word. En bovendien wordt gezegd dat er duidelijkheid is. Maar voor hoe lang is er duidelijkheid? Over drie maanden uh, of over een paar maanden zijn er weer verkiezingen. Ja, dan, en dan komt er een nieuwe coalitie. En die nieuwe coalitie die gaat weer zijn eigen ding doen. Ja, dus hoewel die wel gebonden is, is aan begrotingsregels. die in Brussel zijn neergelegd. Nu. Dat, is, dat moeten, is waar, maar het, het, is een soort, het is een soort interimzekerheid. Uiteindelijk ja. vind ik dat we zwaarder moeten snijden. in onze kosten in, ja. uh, in Nederland. en uh, btw 2 verhoging et cetera. Je moet uitkijken dat je die consument. die toch al niet besteedt. en toch al. Uh, ja. heel erg terughoudend is... consumentenvertrouwen ligt op min 32... Ja. Dat, je, um, uh, dat je die niet nog wasser maakt. En uiteindelijk als je naar de oostenburen kijkt... die economie die draait... Uh, eigenlijk relatief heel goed. En dat betekent, je uh, automobielindustrie draait, de lonen ja, gaan daar omlaag... bestedingen ja. gaan daar goed. En dat is een andere manier waarop je je economie draaiend houdt. En ja. we rem, als wij te hard remmen, is het toch slecht daar voor de, de economie. stuk. Uh, even kijken vanuit Peter ook nu het verhaal van de consument bij een autoboom. Uh, als je kijkt ja, vanuit de, de ondernemer. Als je een bedrijf uh, repareert, dan, dan uh, krijgen we meestal veel applaus voor Maar eigenlijk is dat niet zo heel ingewikkeld. Want je kan, je mm -hmm. kan kosten snijden en je kan kiezen. De tweede fase is altijd veel ingewikkelder, want dan moet, je, dan moet je strategisch gaan kiezen. Dan moet je groeien en dan moet je uh, realiseren dan moet je beter worden. Wat, ja. natuurlijk, wat natuurlijk ontbreekt nu, en dat is door de, de tijdsdruk die we zelf gecreëerd hebben, door te lang uh, te weinig te doen, dan zien we dat we nu uh, kosten snijden en, uh, en lasten verzwaren. Ja. En daarmee word je niet efficiënter. Dus het, het, het, het structureel verbeteren van een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg. Ja. Uh, dat is natuurlijk nog iets wat, wat nog op het lijstje te doen staat. Ja. En, uh, en ik hoop bovenaan, want dat, dat ontbreekt eigenlijk bijna volledig in het, uh, in het pakket. Ja, het hele okay. laten we even kijken naar de reactie, of luisteren, naar de reactie van Bernard Wientjes... voorzitter van werkgeversorganisatie VNO NCW op het akkoord. Wat onze stelling is dat ondernemers voelen zich altijd thuis in een stabiele midden-economie.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 En blij dat dat teruggebracht is? Ondernemend, Nederland is beter af zonder populisme? Ja, maar we creëren dat ook een beetje zelf. Want we, we, als we kijken naar uh, leiderschap in dit land... en misschien ook wel bij bedrijfsleven... Uh -huh. dan, dan uh, wordt er te weinig, te, te, te, te, te duidelijk, uh, duidelijk genoeg verteld. Bijvoorbeeld uh, de discussie over het afschaffen van de euro. Dat was een heel eenvoudig ing rapportje en De conclusies waren simpel. Als de euro afgeschaft wordt, hebben we de volgende dag 300.000 extra werklozen zitten alle pensioenfondsen beneden, 80%, en ja. dan krimpt onze, onze export met 25%. Iedereen begrijpt dat dat niet goed is. Dus dan, dan heb je heel dat populistische eh, gedoe niet meer nodig. Maar, als, je dat, als je dat twee, drie keer vertelt, dan heeft iedereen het gehoord en snapt iedereen dat. Maar heb je daar bij... last van gehad als ondernemer de afgelopen tijd? Want anderhalf jaar is er natuurlijk nog wat populisme bedreven als ondernemer. Nee, in het buitenland niet. Want wij zijn nee. natuurlijk lang niet zo belangrijk als we denken dat we zijn als landje. <gif> uh, en als het in Duitsland goed gaat, gaat het bij ons ook al heel snel goed. Dus, dus dat relativeert erg. Uh, dus ik heb daar dat... verder niet veel last van gehad. Maar binnen Nederland, we moeten wel opletten, dat het ja. natuurlijk goed blijft gaan. Maar dat, dat, ik vind het een beetje gezeur over populisme. Kom op, die politici die doen aan uh, marketing... die zijn de hele dag bezig om hun standpunten mooi, uh, mooi uh, op te pimpen... en het zo mooi mogelijk te presenteren. En dan moet je niet zeuren dat iemand hele duidelijke stelling neemt. Hm. En je ziet bij Wilders heel duidelijk dat hij... zo'n anti-moslim heeft hij nu uh, anti-Europa gemaakt... Ja. En een deel van de mensen vindt dat. En hij probeert die kiezers aan te spreken. En laten we zeggen, PvdA en VVD en CDA... willen niet anders doen dan de kiezers aanspreken. Zo hoog mogelijk in de peilingen en zoveel mogelijk zetels. <lacht> dus, uh, uh, dat, en ik wil uiteindelijk, en dat vind ik wel heel belangrijk... ik heb dat ook tijd. als ik moet kiezen tussen mensen... wil ik mensen hebben waar ik in geloof, waar, waar ik leiderschap in zie en die ik in tegen vind. En, dan, en daar zoeken mensen naar en daar kijken ze toch heel goed. En we hebben al heel wat politie gehad die gewoon door de man zijn gevallen... omdat ze dat niet brengen. Wie was, het, wie was de man met de, me vrouw of vrouw, met de meeste statementship deze week? Ik geef even een korte keuze. Arie Slob of uh, Jan Kees de Jager? Ik vond Jan Kees de Jager uh, uh, buitengewoon uh, effectief en uh -huh. gepassioneerd... op zoek naar een oplossing die hard nodig was... Ja. Uh, maar ik denk dat, dat, dat, dat de leiders van alle partijen die meegedaan hebben... een, een hele goede rol uh, hmm. gespeeld hebben. En het vertrouwen in de politiek weer een klein beetje opgekalefaterd hebben. Zeggen we dan nou een minister aan het werk? Jan Kees de Jager of toch een ondernemer die hier probeert? Hij is het oliemannetje, genoemd een aantal malen door collega's hier. Maar ik het een beetje een rare titel. Het is toch de man die het, die het losgetrokken heeft? Of? Nee, ik vond het echt... Uh, uh, maar nogmaals, het, het, het, het kon alleen natuurlijk als de andere partijen mee wilden... Mm -hmm. in, in wat hij voor elkaar kreeg... Ja. En ik denk echt dat de politiek hier zichzelf een dienst bewezen heeft. Nou, ik zou ook voor Jan Kees de Jager kiezen. Ja. Maar ik, ik moet zeggen dat ik niet altijd enthousiast word over um, wat hij in Europa heeft gedaan. Hij heeft zich daar toch een beetje als de havik opgesteld. En... Um, uh, het, het netste jongetje van de klas. En dan krijg je op een gegeven moment, als je jezelf niet aan de regels houdt... dat dat als een boemerang terugkomt. Mm. Maar het is knap wat hij heeft uh, uh, voor elkaar heeft gebokst. Ja. Uh, ik vond uh, slop ook nog wel... Ik heb me ik heb wel gelachen om zijn... Uh... Nou, maar die, die riep gewoon op van... Jongens, in het kader van het landsbelang moeten we nu samen. Ja, goed, Rutte, wij, u staat er even buiten achter, wij regelen achter, dit. Achter de schermen werd dat al gedaan. Ja, okay. En Rutte is eigenlijk verplicht geweest de afgelopen twee jaar... om vriendjes te blijven met de oppositie. En de heette te praten over de inhoud. En dat betekent dat die, dat, dat uh, makkelijk te overbruggen was. Op een gegeven moment zei Slop, vond ik wel heel goed. Toen zei hij, uh, ja, want uh, uh, Roemer van de P van de A en Samson van SP. O, oh, zei ik het verkeerd? Oh, zei hij, ja, maar er is tegenwoordig ook zo weinig verschil meer. En uh, dus, ja. dat de humor uit de man kwam, vond ik ook wel heel leuk. Dat is ook wel leuk, ja. ja. Laten we even naar een paar punten, punten eruit pakken. En uiteraard niet, niet heel uh, uh, vreemd dat we praten over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Hè? Een van de punten, hè? het ontslagrecht moet anders. Um, uh, luister even naar naar Agnes Jongerius van de FNV nog wel wat ze daarover te zeggen heeft. Als het over de arbeidsmarkt uh, gaat, uh, zie je dat dit akkoord... eigenlijk uh, jongeren met een flexbaan in het totaal niet helpt. Het enige wat er gebeurt uh, op de arbeidsmarkt is dat werkgevers goedkoper... van vaste krachten af kunnen, maar daardoor krijgt iemand met een flexcontract... Heus geen eerder zicht uh, op een vaste baan. En dat lijkt mij bijvoorbeeld ook voor die woningmarkt ontzettend belangrijk. Nou, dat plakt dan weer aan elkaar, zegt ze. Maar laten we eerst uh, Benot de naar dat eerste stukje, die flexibilisering zo. Jongerius zegt, ja, uh, jongeren met een flexbaan, die help je niet mee... want die hebben nooit meer zicht op een, uh, op een, uh, op een vaste baan. Ja, je, wat de, vind je van die kritiek? Het ligt aan me altijd waar begint te kijken. Ik ben gek op uh, films en niet op foto's, zoek ik altijd maar. Want dan weet je waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Mm -hmm. Dus als je een foto neemt, dan, dan uh, kun je heel veel dingen... Uh, um, schijnbaar bewijzen die niet zo zijn. Wat natuurlijk gebeurt is, als, als de arbeidsmarkt flexibeler wordt... er is ook overigens een duidelijke correlatie tussen werkloosheid... en flexibiliteit van de arbeidsmarkt... Ja. dan zie je dat de, dat de werkloosheid lager wordt. En dat is heel eenvoudig, omdat bedrijven succesvoller zijn... en dus meer banen creëren. Dat op dit moment overigens moeilijk is voor jongeren... is absoluut een, een, een feit, hè, 12% ongeveer. Ja. De flexibilisering van de arbeidsmarkt overigens... die, die is uh, de grootste groei hebben we gezien in ZZP'ers... Uh, als we het hebben over flexibiliteit. De, de, de tweede grote groei was, is, was en is tijdelijke contracten. Ja. En uitzenden tot mijn grote ongenoegen is relatief gekrompen. Als, euh, als, als, als goede uh, oplossing voor ja. flexibiliteit. Mm -hmm. Terwijl na Flex Security die we, die we eind negende jaar hebben afgesloten. Ook precies gebeurd is wat de bedoeling was. Hè. Dus, dus naarmate je langer werkt meer rechten. En uh, een buitengewoon een uh, sociaal uh, goed acceptabele oplossing voor flexibele werk. Mm -hmm. Dus eigenlijk uh, kunnen Agnes en ik en hetzelfde team wat mij betreft. Dan uh, moeten we zorgen dat er meer vier jaar uh, instellingen zoals de onze te werk gesteld worden. Maar dat bedoelen ze niet denk ik met de open oh, dat, ja, dat weet ik niet. Ik ga dat <laughs> nog eens uh, rustig met. Te, uh, het hangt wel dat aan, die, aan die woningmarkt. Het is ook nog wel een, wel een belangrijk puntje. Ze zegt, van, als je mensen niet een vaste baan biedt uiteindelijk... dan, uh, dan uh, maken ze ook nooit kans om een hypotheek te kunnen, kunnen sluiten. Een nieuwe hypotheek die, zoals we weten... nog maar de keuze heeft van één, de annuïteitenhypotheek, Peter Paul. Ja, ik moet zeggen dat ik... Uh, laat ik zeggen, dat verband is er natuurlijk wel. Alleen we moeten op een gegeven moment wel uh, nou ja, lichtjes... Uh, we moeten ons realiseren dat we gewoon in een andere uh, economie leven. Oh. Waarbij er ongelooflijk veel ZZP'ers zijn. Ongelooflijk veel mensen die niet 25 jaar bij één werkgever willen werken. Ja. Um, uh, ongelooflijk veel mensen die via. Uh, ja, op een of andere flexibele vorm aan de slag zijn. Dus daar zouden de banken op den duur ook wel meer rekening mee moeten houden... met het verstrekken van hypotheek. Ja. Het probleem is natuurlijk dat ze niet happig zijn... op het verstrekken van hypotheek op dit moment. Dat de regels aanzienlijk zijn aangescherpt... sinds volgens mij augustus vorig jaar. Uh, uh, dat het perspectief van een herstel van die woningmarkt dan niet is. Dus mensen zijn ook niet happig. Ja, die, die woningmarkt ligt stil. Ik denk nou dat die, met die maatregelen die er nu zijn. vanaf nu mag je alleen nog maar een nieuwe annuïteithypotheek. die, die is dan ja. aftrekbaar. Ja, dat betekent dus dat. Dat we uh, dat het nog uh, verder op slot gooien? Ja, nou, we, we houden hem natuurlijk op slot. die, die woningmarkt is niet open. en bovendien ja. gaan mensen toch nog steeds afwachten. wat er na de verkiezingen gebeurt. Want wat gaat die nieuwe coalitie doen? Ja. Dus ik denk niet dat het probleem zo opgelost is opgelost, nu. Ja, ik begrijp nee. overigens. de hypotheekverstrekking is sowieso niet zo heel goed. Want wat er gebeurt is bij de bank is dat ze kijken of je een vast contract hebt. Ja. Nou, nu, nu wijzen alle statistieken uit dat de grootste kans op langdurige is langdurig dezelfde baan hebben. Want je ontwikkelt het natuurlijk niet. Terwijl wij kijken als we mensen in dienst nemen naar hun, wat we dan goed Nederlands employability noemen. Dus, dus uh, hoe moeilijk of, of makkelijk is het voor die meneer of een vrouw om een baan te krijgen. Mm -hmm. Want daarmee heb je zekerheid van inkomen. Dat lijkt me een zinnigere toets dan, uh, dan iets wat te maken heeft met ja. een toevallige juridische constructie. Alleen de banken zijn dan, niet, zijn dan nog niet aan. Uh, hebben de banken wat dat betreft het, lang, het langste leven wel gehad? Als je kijkt naar, uh, naar wat er nu gebeuren gaat en wat je nu zegt Ben. Nee het is onvermijdelijk, maar de banken die zullen uh, tot het inzicht komen dat, dat dit soort testen veelzinniger zijn dan een, een, een al of niet vast contract. Waarbij je overigens een vast contract natuurlijk voor een heel groot deel van onze bevolking straks geen enkele waarde meer heeft. Nee. We gaan demografisch naar een situatie waarin we schreeuwende tekorten gaan krijgen aan mensen die iets kunnen. En je ziet dat uh, uh, mensen die wel iets kunnen, die zullen dus Relatief makkelijk een baan krijgen. En dus veel vaker wisselen van baan. Uh, en die hebben helemaal geen contract meer nodig. Nee. Waar, je, waar je moet nadenken over hoe je het organiseert. Is dus de mensen die geen kwalificatie hebben. En daar moet je sociaal en economisch uh, moet je iets bedenken. Ja. Om dat op te lossen. Maar de rest van Nederland heeft dat straks helemaal niet meer nodig. Dus het wordt een achterhaald instituut. En ook al als we mogen zien dat banken straks niet meer kredietverstrekker gaan zijn voor bedrijven, dat is later al gezegd de boedestaal van de Nederlandse Vereniging van Banken, dan is het voor de bankiers nou ja, het, het, het probleem. Het probleem van die woningmarkt is, is niet alleen de dalende prijzen en, um, uh, en de onzekerheid over die hypotheekrente aftrekken. Het is ja. ook, ook de aangescherpte regels. En de, de starheid van uh, financiële instellingen, ja. banken, om, om op dit moment nieuwe hypotheken te verstrekken. Ja, en dat, uh, dat is niet makkelijk te keren. Nee, duidelijk. Nee, Even weet je aan. Er komt net een, een, een tweetje binnen van Geert Wilders. Nederlanders zijn echt niet gek. De Koenders coalitie snijdt hard in de portemonnee van de burger. In plaats van de overheid om Brussel te behagen. Om Brussel te baren. In zoverre is een het deel met je eens, Peter Paul. Nou ja, kijk, wat hij, ja, waar het hem om gaat. Hij heeft natuurlijk een politieke gok. Uh, um, uh, gewaagd. En, ja. en die gok lijkt in eerste instantie verkeerd uit te pakken. En hij heeft zijn kropen heeft geteld. Hij heeft gedacht als ik, uh, als ik me als oppositie opstel en ik doe er niet aan mee, dan kan ik tenminste tegen de burger zeggen ja. dat die zware bezuinigingen worden door anderen getroffen en niet door mij. Dat de bezuinigingen komen, uh, dat is uh, en lastenverzwaringen, dat is onvermijdelijk. Ja. Dus hij staat nu een beetje aan de, aan de zijlaan hard te roepen. roepen. Hij mag doortweeten, maar hij heeft, ik denk dat hij toch verkeerd heeft gegokt. Maar in eerste instantie zei hij verkeerd gegokt. Want er komt een tweede instantie, dan komt hij terug. Nou kijk, okay, uh, um, we krijgen straks verkiezingen en dan, dan moet je dus kijken hoe, hoe groot het anti-Europa-sentiment uh, dan is. Ja. En hij gaat toch weer op de ontevreden kiezer uh, zitten ja. en, en concurreert daar grappig genoeg met de SP uh, uh, ja, om de gunst van de ontevreden kiezer. Ja, precies. We gaan even naar de Andermarkt. Wilders laten we even liggen. We hadden het net al even over de banken. Er komt een bankenbelasting. We moeten gaan meebetalen aan het, aan het e check. Althans, de banken moeten dat doen. Die bankenbelasting, die banktax wordt 600 miljoen euro. Twee keer zo hoog als oorspronkelijk, 300 miljoen. goede zaak. Is dat, is dat een goed plan? Ja, al die, al die heel specifieke... Uh, uh, kijk, wat het natuurlijk eigenlijk is... Het is eenvoudig geld bij elkaar schapen. Mm. En, en uh, het wordt dan gerechtvaardigd met een soort van... Het is, de, het is de schuld van de banken dat het allemaal misgelopen is. Ik denk dat bijvoorbeeld de overmatige overheidsbestedingen... niet te, niet te wijten zijn aan banken. Ik denk dat de overheid dat zelf gedaan heeft. En dat wij als burgers ook... Uh, uh, inhalig zijn. Als een pensioenfonds uh, uh, 6% rendement heeft... en dat van de buren 10, dan zeg je... waarom haalt u ook geen 10 voor mij? En dus wordt er dan meer risico genomen met beleggingen. En als dat misgaat, dan roepen we wat verschrikkelijk allemaal. Ja. Ja. Yeah. Uh, you can't win the ball zou je nee, zeggen. Wij moeten ook is, een beetje ga gaan wennen als burgers... aan het feit dat het allemaal een beetje minder moet. Nou, maar misschien moeten we ook uh, uh, nadenken... Uh, als, er een risico, als er een hoog rendement is, is er een hoog risico. Ja. En uh, dat, is, uh, dat is nooit anders geweest. zal ook nooit anders zijn. Ja, en daar speelt, uh, sp spelen marktpartijen zoals banken dan blijkbaar ja. op in. En nu uh, zitten we met uh, er een in? Ja, en dan ja. gaan we het medium ook nog. Uh, gaan we dan alleen de schuld geven? Het is niet zo, het is natuurlijk een samenspel van. Ja. Uh, is dit een slechte zaak voor die banken? Krijgen die daardoor een echte tik? Ja, het, het, het, val, het valt wel mee, maar ik geloof dat voor de Rabobank... van uh, Is het nog niet zo gek veel? Nou, de, ja, kijk, het is een beetje het... het, het uh, ook, ook, ook een beetje voor de bühne afwentelen op degene die het fout gedaan hebben. Ja, het is een soort ja. finale afrekening. er komt 400 miljoen de bij de Rabo terecht. De de handen handen en dat gebracht. is toch niet de eerste bank die ja. de kredietcrisis heeft voor, uh, veroorzaakt. Hmm. Dus maar goed, het, het, het is bij elkaar halen van geld. En, uh, en, en die banken kunnen weinig terugzeggen zeggen. Ja, ja. Die a status nog eventjes. Stel dat ze die verliezen, hoe erg is dat? Er is blijkbaar niks gebeurd, hè? Er zijn ja. meer landen die dat is overkomen en dan gebeurt er nog steeds niks. Verenigde staat uh, ook. Ja, en, uh, precies, ja. En de Fransen, ja, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Ik denk op zich dat het goed is dat als wij uh, in Brussel het, uh, uh, ons vingertje wijzen naar de zwakkere landen, dat het vingertje een keer terug wordt gewezen en ja. dat ze zeggen: nee, Nederland moet zijn zaken ook op orde hebben. Ik vind de opslag op, op Nederlandse uh, staat. Ik geloof dat het nu weer iets van 60 basispunten is, 50, 60 basispunten. Dat is een half procent meer dan de Duitsers. Maar een belachelijk lage rente hebben we nog steeds 2,2 ja. ja. procent. De Ruiding had ooit 9 procent. 2,2 procent rente is natuurlijk ongelooflijk laag. Ja. En dat elke keer als ik dat zie, herin, herinnert dat aan de situatie waar wij nu in verkeren. Ja. Onze economie internationaal krijgt ongelooflijk veel doping. De uh, centrale banken houden de uh, rente laag. De ECB heeft faciliteiten gegeven aan banken. zodanig voor de komende drie jaar dat het geld ruim kan vloeien. En daardoor is die rente belachelijk laag. Uh, maar het is een kunstmatige situatie. Als je een normaal situatie zou hebben, zou die rente 4, 4,5, 5 procent moeten zijn. Dus ik denk dat, ja, daar moeten we dan maar blij mee zijn. Ja, en dan nog, dan zouden we niet slecht zitten. Dan zou het met economie helemaal niet slecht zijn. Alsof die bankenbelasting, het enige is natuurlijk dat je dat op minimaal Europees niveau ja, zou moeten regelen. Doen. Want we, ja. nogmaals, we zijn natuurlijk een, een heel interessante grote stad. Ja. Maar meer ook niet, dus we moeten ook weer niet overdrijven. Ja, mooie... Een mooie samenvatting, denk ik. Even. We zijn klein, en laten we het ook lekker zo blijven. We hebben een akkoord. Hartelijk dank, De ondernemerspindel bestond uit Ben Autoboom, bestuursvoorzitter van Randstad. En Peter Paul de Vries van Value Aid. Heren, dank u wel. Graag gedaan. Meer informatie over deze uitzending? Check Wie Onze koopkracht afneemt, verwacht je dat consumenten meer op hun uitgaven gaan letten. En wie op zoek is naar een uniek kledingstuk voor weinig geld, kan terecht in de vele vintage winkels die Nederland rijk is. Bijvoorbeeld Marlon Leske, die is eigenaar van de vintage winkels The End en Time Machine op de nieuwe. Hoogstraat in Amsterdam. En onze verslaggever Misha Blok, die sprak hem over die keiharde vintage business. Ja, mijn vader uh, is hier ooit mee begonnen. Ik heb deze zaak uh, 12 jaar geleden overgenomen. En uh, dan merk je dat je gewoon feeling ervoor krijgt. Uh, dat je echt oog krijgt voor detail en dat je het begint te snappen. Ik zie hier bijvoorbeeld een, een jurk okergele bloemen met donkerblauw. Ja. Waarom is dit nou vintage en waarom is dit niet gewoon tweedehand? Het is echt heel bijzonder, de manier waarop het gemaakt is, de kleurstellingen. Ik zie je voelen aan het stofje en je kijkt een beetje aan de binnenkant. Ja, Waar kijk je nou naar? Toevallig kijk ik naar de lognaden, hoe het opgebouwd is. En ik zie dat dit jurkje, dat iemand deze stof toen de tijd heeft gekocht en het zelf helemaal heeft gedaan. Dus dat vind ik nog extra leuk ook. Dus het moeten unieke kledingstukken zijn? Ja, absoluut. absoluut. Uh, je moet het zo zien. Uh, vintage um, is misschien maar 2% van de 100% tweedehands kleding. En ik kan me ook voorstellen dat het steeds minder wordt. Absoluut, ja. Het is, uh, voor ons natuurlijk, wordt het steeds uh, ingewikkelder om het beeld wat je in je hoofd hebt um, te laten zien. Ja. Hoe kom je aan die kleding? Grote fabrieken, het zijn sorteerderijen. En uh, die verzamelen ook weer op hun beurt uh, kleding. En um, ja, daar doe je dan zaken mee. En ja. hoe komen zij dan weer aan hun kleding? Uh, dat komt uit grote inzamelingsprojecten, ja. En dat komt dan soms via andere landen weer terug in Nederland. Zou dat kunnen dat ik een, een kledingstuk, een oud-kledingstuk van mij... hier in een bak doe voor de derde wereld? En dat die via allerlei omzwervingen weer uiteindelijk terugkomt... hier in deze winkel in Amsterdam? Uh, ja, dat is mogelijk. En u staat hier bij de schoenen te kijken. Wat zoekt u? Ik zoek eigenlijk geen schoenen. Dat is het leuke van vintage winkels. Of je komt wat tegen of niet. Want wat is nou het leuke aan vintage kleding? Het is uniek. Het is van vroeger. Het is heel goed te combineren met uh, gewoon basics uit uh, moderne winkels. Hoe ziet u nou het verschil tussen uh, gewoon een tweedehands kledingstuk... of echt een vintage kledingstuk? Ja, wat ik zelf dan wel doe, is echt ook zoeken op merk. Uh, bijvoorbeeld een jasje van Max Heijmans. Dan weet ik gewoon, oké, okay, dat is omstreeks 1960. En dat is hartstikke moeilijk te vinden ook. En je ziet het vaak ook wel, hoe het gesneden is, uh, hoe het gevoerd is. Dan ben ik heel erg trots op dit... Leren jassen. Dit zijn leren jassen. Dat zijn originele leren jassen uit de jaren 80. En soms wel eens ook uit de jaren 70. En dat zijn pilotenbombers Die hebben de straaljarige uit Amerika gedragen. Iets wat ik in verschillende artikelen in de krant terugvind. Van, het ziet er allemaal zo gezellig uit. en Zo gemoedelijk, zo'n vintage winkel. Maar eigenlijk is het een keiharde business. Absoluut. We hebben helaas hier in de stad keiharde huren. Dus we moeten er echt keihard voor knokken hard werken om je inkoop te kunnen ja, doen. Het, het is een uh, vrij heftig spelletje. En wat maakt deze business nou zo leuk? Ik heb vroeger altijd in, uh, in winkels waar collecties uh, worden laten uh, gepresenteerd, uh, gewerkt. En op een gegeven moment merk je toch wel dat je, als je met zo'n collectie speelt... dat je er na drie, vier maanden gewoon echt, dat je het zat bent. En als het in de uitverkoop ligt, dan ben je er blij dat het weg is. En met tweedehands, omdat je zo vaak vernieuwt... wij vernieuwen soms wel eens drie keer in de, in de week dan blijft dat altijd zo spannend. En je weet nooit wat voor iets bijzonders ertussen kan zitten. Een riem die je echt supermooi kan combineren... tot aan zonnebrillen, tot tasjes. Je weet het maar nooit. Er zijn zulke mooie dingen gemaakt in, de, in het verleden. Dus ja, dat, uh, dat geeft het echt een soort uh, schatzoeken-effect. Uh, en dat zijn Marlon Leske van Vintage winkels, De uh, End en Time Machine in Amsterdam tegen Misha Blok... over schatzoeken in de wereld van vintage kleding.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 Tellen van mensen, ja zeker, maar eerst gaan we innoveren. Want in tijden van crisis is het nog belangrijker om je te onderscheiden met een product of een dienst. En in ieder geval aan het werk te blijven en te innoveren om te zorgen dat je vernieuwing brengt. Volgende week verschijnt het boek Nieuwe producten en diensten bedenken, versie 3.0. Van bedrijfsconoom Gijs van Wilven. Gijs, goedemiddag. Dankjewel, Bas. En naast hem zit Frides Lameris, die deze week de hoofdprijs won op de uitvindersbeurs van Genève. Meneer Lameris, goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst, met welke uit, Want u heeft een hele mooie, prestigieuze prijs gewonnen. Internationaal uh, Congres voor allerlei uitvinders, corporate en private inventors, hè, dus de bedrijven die uitvindingen doen, en particulier een, een, uh, uh, meedingen naar een prijs. Waar heeft u een prijs mee gewonnen? Ja, ik uh, mijn product kan ervoor zorgen dat uh, de jonge vissen in de energiecentrales die naar binnen gezogen worden kunnen overleven. En die worden naar binnen gezogen om daar als koelwater te dienen? Althans, uh, de, de, vissen de, niet maar de, de vissen niet het water. <laughs> de energiecentrales gebruiken enorm veel mm -hmm. koelwater. Ja. Daarin zitten veel vissen. De jonge vissen zijn niet in staat om weg te zwemmen. Mm -hmm. Die eindigen op de zeven... En uh, gaan daar vaak een gewisse dood tegemoet. Uh, in samenhang met een goed ontwikkelde zeef. En mijn product kunnen de vissen, de jonge vissen, weer netjes teruggebracht worden naar de zee. Ja, wat, doet u, wat is uw product dan? Is dat een soort speciaal mini-zeefje? Het, uh, het is een uh, schoepenwiel. Uh -huh. Uh, die de visjes netjes opvangt... en op een hele nette, langzame manier terugbrengt naar zee. Ja, en uh, het, de schoepenvorm is zo slim ontwikkeld... al zeg ik het zelf, dat uh, app en vloed geen enkel invloed heeft... op het terugzetten naar zee. Oké, okay, daar moet je ook nog rekening mee. Hoe, ja. hoe, hoe lang bent u ermee bezig geweest? Vier, jaar. Vier jaar. En hoe komt u hiertoe? Hoe komt u ja, deze, deze ik, was, uh, ik was de coördinator van de vergunningen... voor een van de grote energiecentrales in Noord-Nederland. En uh, die ik, uh, de vergunningen die ik in een jaar heb weten te bemachtigen. Uh, en ik stuit op dit probleem hm. uh, dat er toch veel vissen doodgaan in ja, de energiecentrale. En is dat het enige probleem? Of los je ook nog een probleem bij de energiecentrale zelf op... omdat er machines kapot gaan of iets anders? Nee hoor, de, de zeven op zich die functioneren goed. En hm. de, die worden... Uh, Nee, niet zo. Niet zo. Precies. Dus voor de visstand is het buitengewoon belangrijk. Voor de visstand is het buitengewoon belangrijk... want de rode lijst van uh, vissen wordt alsmaar groter. Ja. Uh, een belangrijk deel is ook. De vissen overigens... die uitgestorven zijn... Ja. voor de mensen die dat niet weten. Ja, ja en, uh, en, de, en de energiecentrales... die staan steeds meer langs de riviermondingen. Mm -hmm. Langs de estuaria. Daar komt veel vis voor. En uh, ja, die worden uh, naar binnen gezogen... Ja. Wat is de volgende stap? Want u heeft nu een prijs gewonnen, het idee is er. Heeft u een octrooi? Ik heb een patent, omdat het. Dat is hetzelfde, je... he. octrooi en patent mag je door elkaar heen gebruiken? Ja, ja, ja. ik heb een octrooi, ik heb een patent. Eh, het, als je het wiel ziet, dan denk je. Weer, ja, dat kan ik ook. Ja, ja. Dat, is, dat is altijd het. Hè, dat zeg, goh, dat had ja. ik zelf kunnen bedenken. Ja. Toen dacht ik: van ja, dat is dan de reden om het te patenteren. Hm. De volgende stap is het patent eh, te internationaliseren. Dat moet ik in juni besluiten. Ehm. Um... En, ja, en de volgende stap is natuurlijk de het te vermarkten. Precies, want dat daarom is moeilijk, zit hier. He? Daarom zitten we hier. Ja. U zoekt mensen die dat kunnen. Nou, die u ik, kunnen helpen. Niet zozeer kunnen helpen. Ik zoek natuurlijk klanten, voor ja, alle ja, duidelijkheid. Precies. Ik ben ja. overigens mijn, mijn product is goed bekend bij de energiebedrijven uh, in Nederland. Ja. Uh, er staat ook uh, een uh, viser toerwiel in een van de projecten van uh, een Nederlands energiebedrijf. Uh, daar is nog een beetje aarzelen in verband met uh, subsidies en geld. <laughs> en uh, ik heb uh, ook uh, van een industrie heb ik een aanvraag gekregen. En hm. ik heb een aanvraag gekregen uit uh, Zwitserland, uit Duitsland. Kijk eens al. En internationaliseren, dat wordt een dure grap. Hè? Dat weet u, maar dat had u nog vertellen. verteld. Zijn. Ja, dat doe ik hier. Ook... <laughs> We gaan naar Gijs van Wulf. Uh, Gijs van jij hebt een boek geschreven dus over innoveren. Nieuwe ja. producten en diensten bedenken. Mm -hmm. Versie 3.0, dat is wel leuk. Ja, er zijn mooi, nog twee hè? andere versies geweest. Ja, er was een boek in 2006, 2009. Onder drie jaar uh, publiceer ik een nieuw boek met de Just. laatste inzichten... om het nog beter te maken. Nou heb je de voort. Innovatiemethode eh, ja. ontwikkeld. In het kort, wat is dat? Wat doet die methode? Um, die met, um, Ford staat voor vertrekken, ontdekken, ontwikkelen, reflecteren en terugkeren. Mm -hmm. Het is een proces om in 15 weken met een intern team van je eigen bedrijf uh, te starten met een innovatieopdracht, ja. uh, problemen te ontdekken eerst, mm -hmm. net zoals Friedis gedaan heeft. Ja. Je moet eerst een probleem ontdekken, ja. dan moet je een relevante, simpele oplossing bedenken, ontwikkelen. Ja. Dan ga je meteen terug naar je potentiële klant om te kijken welke van deze oplossingen is het beste en je keert terug met een concreet ondernemingsplannetje per idee... met een mini-business case. Dus ja. het verbindt, zeg maar... je gaat van de opdracht naar wat, wat ze dan noemen in mijn vak... outside the box. Maar je moet het ook weer gewoon maken voor het bedrijf... anders hmm. gebeurt er niks, anders ja. het blijft het alleen maar raar. Ja. En die methode doet dat in 15 weken. In 15 weken tijd. Ja. Maar je zou heel veel van die ideeën zou je moeten gaan genereren... Uiteindelijk, ja. om er een paar goede over te Zeker, houden, Zeker. Op de, op de uh, tweedaagse brainstorm zijn er 900 ideeën... die worden teruggebracht naar 46 ideeën richting. Hmm. Er komen 12 concepten uit... Daar ga je mee de fase reflecteren in ja. en je kiest de beste drie tot vier. Meer hou je er ook niet over. Kies je om die uit te werken tot okay. een business case. Geef eens een paar voorbeelden. Want het, het boek staat ook met vol met voorbeelden. Ja, ja. Geef eens een paar mooie, hele mooie. En, waar Nou, waar een, je een, laten... een uh, mooi voorbeeld is uh, een kinderfietszitje. Bowbike. De Marktlijnen uh -huh. kinderfietszitjes. Die zijn eerst gaan ontdekken van uh, we willen het nieuwe nieuwe -zitje ja. ontdekken. Ze zijn gaan kijken van wat zijn de problemen? Nou, als je bijvoorbeeld een van de problemen is dat je kind achterop zit en valt in slaap altijd op de fiets. En dan gaat het hoofdje van links naar rechts en slingert. Ja. Dus dat hebben ze ontdekt. Een ander probleem was fietstassen. Wat doe je met een kind met fietstassen, Ze zitten met de beentjes wijd. Ja. Dus ze hebben die problemen ontdekt en ze hebben een hoog kinderfietszitje uh, gemaakt. Ja. Uh, zodat het hoofd niet meer omvalt. En ze hebben het hoger boven de bagagedrager gezet. Je je zodat, de beetje, kan. zodat je, je tassen kwijt kan. Precies. Zo eenvoudig is het voorbeeld van, uh, ja. van uh, een, uh, een nieuw product. Vijftien weken, dan doe, je het, hè? dan doe je het in een team in het bedrijf, ja. Lameris, U heeft dit helemaal alleen gedaan uh -huh. op basis van het probleem wat u zelf herkende. Of bent u ook met een team in het bedrijf aan het werk? Nee, ik heb het alleen gedaan. Vier als jaar. Die, als u dit hoort, vier jaar. dit had u in vijftien uh -huh. weken kunnen doen. Uh, dat denk ik niet. Maar... <laughs> Want uh, uh, Gijs die, uh, die, uh, behandelt een, een ander probleem. Dat wil zeggen een ontwikkeling in een bedrijf met vele meningen. En uh, ik had gewoon één type uh, probleem op te lossen. Ja. Uh, het, het doodgaan van, uh, van vissen in energiebedrijven. Mm -hmm. uh, bedoel, uh, er, er sterven net zoveel vis in energiebedrijven. als dat we jaarlijks eten. Ik denk dat we dat moeten weten. Ja, dat is een mooi cijfer. Mm. Nou nee, ja, nee, wij gebruiken. Dat is helemaal geen mooi cijfer, maar. in gewicht gaat er net zoveel vis in energiecentrales dood. dood als, als dat wij consumeren. jaarlijks consumeren. Goedemorgen. Ja. ik Toch even naar de innovatie. Uh, uh, Gijs, uh, is iedereen in staat om iets, iets nieuws en uitvinding te doen? Uh, iedereen is in De enige die op verandering zit te wachten is een baby met een natte luier. <laughs> Zo eenvoudig is het, Bas. Dat is waar. Ja. Dus, dat dat betekent, je dus, dus je innoveert ook alleen maar ja. als je moet. En ook ja. bedrijven innoveren alleen maar als ze echt moeten. Mm -hmm. Ze verbeteren wel... Ja. Maar, maar voor nu, wat doe je echt pas? stappen je... zetten. Je zei het net al. Je moet out of the box denken. Je oh, ja. moet alles loslaten wat je had. Heeft u dat oh. ook gedaan met Delamere? Gewoon helemaal eens even naar de andre, totaal andere kant kijken. Uh, eerlijk gezegd niet. Uh, mijn ontwikkeling heeft zich gewoon uh, voortgedaan. Zoals Leonardo da Vinci. Dat wil zeggen... Tekeningetjes maken, het probleem duidelijk, uh, mm -hmm. uh, duidelijk je voor te stellen wat het probleem eigenlijk is. Pra wel praten met specialisten, dus marinebiologen, uh, ecologen. Uh, ik heb uh, veel, veel gehad aan, aan partijen die uh, zeg maar veel van vissen afweten. Want mm. ja, ik heb niks met vissen, behalve wat ik ze eet. Maar mm. uh, uh, nee, ik had een, een logisch pad in zekere zin om dit product te ontwikkelen. Ja. Dat, dat gebeurt niet altijd, hè? Logische paradijs niet. Ja, maar weet we je wat niet, nou het mooie is? Ja. Dat Frides komt van buiten die wereld. Mm -hmm. En de vis is de laatste die het water ontdekt, letterlijk. En jij stond van afstandje te kijken. Ja. En je denkt van, hé, verrek, dat kan heel anders. Ja. Als jij bij die energiecentrale zelf gewerkt had, had je dit nooit bedacht. Ja, ja. Want je zit helemaal vast in je bestaande patroon. De uitvinders die, die met goede ideeën komen, komen vaak van buiten. Zo is het, omdat jij met een heel andere bril naar het bestaande kijkt. Dus ja. jij ziet heel andere dingen. En je accepteert ja. de dingen die je in een bedrijf al 15 jaar doet. Ja, huh? ja Gijs noemt in een ja, zeker een waar, waar thema. Uh, ik was helemaal niet... Uh, Begaan met zeg maar de problematiek van het bedrijf zelf, maar meer met het onderwerp waar ik toevallig tegenkwam. Ja, ja precies. Hm. Toch ongelooflijk, ja. Uh, uh, Even naar die methode, hoe wordt die gebruikt op dit moment? Het boek is nu net uit, het is de, de versie 3. Heb je ja, er veel ja. volgers in deze? Ja, ik heb veel volgers. Of ja. roepen in de woestijn. Ja, nee, nee, ik heb heel veel volgers. En het is ook, weet je, ik heb uh, um, uh, alle checklisten kan je downloaden van de website voort-innovatie.nl, uh, 20 Checklist. Dus ik verspreid die methode nu over de hele wereld. Mm -hmm. Het is een boek in het Engels, ja. komt uit in het Chinees. Um, en uh, mensen zitten de checklist te downloaden van Kuala Lumpur tot aan Vancouver. En, uh, maar de vraag is: gebruiken ze hem dan ook? Of, ja, uh, ze gebruiken hem ook. Yeah. Ja, zeker. Nou, ik weet het van. Ik heb toen nu toe 6000 boeken verkocht. Ze hebben me niet allemaal gebeld wat ze ermee gedaan hebben. Ja. Maar je krijgt wel feedback terug: van dit gaat goed. en ja, even, ja, ja, ja. Dat Heb je een probleem opgelost? Nou, kijk, dan heb je je in je business case. Mm -hmm. Dan betekent nog dat maakbedrijven starten dan een R&D-project. Ja. En um, dienstenbedrijven, 80% van innovaties zijn diensten... starten dan een business case bouwen. Oh. Maar dat je, je de voorkant zo goed aanpakt... Ja, dus ga je, je veel sneller dat het innovatieproces. dat is de eerste filtratiemethode. Eigenlijk, voordat je echt het hele innovatietraject ja. verleden. En weet je wat het verschil is? Je doet het met een team van mensen. Mm -hmm. Dus het idee heeft heel veel vaders en moeders. Ja, In, plaats het van dat je, hè? Ja. In plaats van dat je tegen elkaar... Ik ga je helpen en ik begin met Jamaar ja. zeggen heb je met een team van tien mensen in jouw bedrijf... je denkt hetzelfde, je ja. hebt hetzelfde meegemaakt... en daarom ga je als een speer dat innovatietraject verder doen. Ja, toch, en zo, toch zien we ook bedrijven ongelooflijk omvallen. Kodak, niet zo lang geleden. He, ooit de bedenkers van, de, van, de, van, van camera's. Ja. Uh, Polaroid, omgevallen. De bedenker van de landcamera. dankzij de briljante dokter Land. En daarna hm. nooit meer innoveerd. Ook ja. bedrijven die niet om zich heen kijken. He. Ja. Want is het niet gevaarlijk om te zeggen... we hebben zoveel kennis in huis... we kunnen intern met een paar mensen in een team in 15 weken... tot ja, een probleem juist omdat je zegt, doe je niet intern komt, dan, Maar dat, uh... dat doe je niet in je dus daarom ervan... is de eerste stap je is ontdekken. De Vries is van buiten? Nee, nee, de eerste stap is ontdekken. Mensen gaan zelf naar buiten. Okay. Je vertrekt met de opdracht en daarna ga jij ontdekken wat mm -hmm. jouw klant bezighoudt. Dus de fabrikant van straatveegmachines, die zijn naar hun klanten geweest... en hebben met de gemeentelijke reinigingsdienst op een straatveegmachine gezeten. Mm. En zo hebben zij ontdekt hoe hun klanten hun eigen diensten gebruiken. En daar ja. ging een wereld voor zo. Ja, dan zie je wat. Eventjes naar, naar nu, deze, deze crisistijd. Zien jullie beide met Innovatief Nederland de goede kant uitgaan... in deze crisistijd of juist de, juist de slechte? Meneer Lamiris? Nou, ik heb de ervaring dat uh, de crisistijd... toch uh, een zekere aarzeling met zich meegebracht heeft... voor de toepassing van mijn eerste prototype. Mm -hmm. uh, dat is nu uitgesteld. Uh, met andere woorden, ja, dat heeft ja, wel zeker effect impact. Precies. Heeft geen impact. Um, crisis zorgt dat innovatie vermindert. Waarom? Je wordt extreem gefocust op de korte termijn. Ja. En, en dat moet... is eigenlijk heel stom. Dat is hartstikke stom. Maar ik begrijp het wel. Ik heb er geen begrip voor, maar <laughs> ik begrijp het wel, Bas. Ja, precies. Weet je, ik heb zelf ook een bedrijf. Ik moet zelf ja. ook uh, ja. Ja. Zelf korte termijn mijn inkomsten hebben. Dus uh, dat is duidelijk. Nieuwe, ja? Het heet nieuwe producten <laughs> en diensten bedenken. Versie 3.0 van bedrijfseconomie. Van Wilf. Dank je wel voor je komst, Rijf. Graag gedaan, Bas. En dank Fries Slabiers en gefeliciteerd nog met deze prachtige prijs in. Bas, hartelijk dank. Dank. We gaan geld verdienen met tellen. En met het tellen van mensen wel te verstaan. Dat is namelijk een gouden business. En hoe je daar geld aan verdient, dat weet Arwin Wijnschenk, directeur van Solva People Counting. Dag meneer Wijnschenk, goedemiddag. Dan Bas en dankjewel voor de ja, uitnodiging. Even, mensen tellen, hoe kom je daarbij? En, uh, en waarom is dat commercieel uh, uh, haalbaar? Nou, er zijn natuurlijk heel veel redenen uh, om, uh, om te tellen, die zal ik zo even toelichten. Uh, ja. Met mensen tellen, uh, dat, dat, dat valt eigenlijk prima in het, uh, het hot onderwerp van data-analyse en dataverzameling uh -huh. en daar informatie uitmaken. En uh, met mensen tellen alleen uh, verdien je natuurlijk geen geld, uh -huh. uh, maar met de informatie die je eruit krijgt uh, wel degelijk. En, uh, maar dat zegt alleen maar iets over de, over de kwantiteit en niet over de kwaliteit van de mensen. Uh, nou, het, uh, je ziet dat er heel veel uh, data wordt verzameld. En uh, mm -hmm. dat uh, vooral bedrijven die wat doen met aantallen mensen... dus verkoop uh, of uh, veilig, veiligheid... Mm -hmm. uh, dat die precies willen weten wanneer er mensen zijn... en waar ze zijn, hoe ze lopen en hoeveel er zijn. Ja. Uh, um, Koning in de Dag 2012. Oh. Een feest... Daar gaat ineens spontaan een Koning promo. <laughs> ja. Daar komen we zo trouwens even op terug. Want Venendaal gaat tijdens die Koningin de Dag mensen tellen. Hè? Maar dit is er zijn. Meneer ik ga door. Maar, um, er zijn dus heel veel redenen om, uh, om uh, mensen te tellen. Um, om dan maar even in te haken op uh, Koningin de Dag. Grote ja. evenementen worden vaak ook geteld. En dat is uh, niet direct om uh, geld mee te verdienen... maar meer voor de veiligheid. Okay. En je praat dan over crowd control, En daar gaat het dan ook helemaal niet over hoeveel mensen zijn er precies. Maar uh, hoeveel, uh, waar zijn grote concentraties mensen? Je ziet het ook wel op, uh, uh, bij voetbalwedstrijden, risico-evenementen. Uh, ja. Waar moet ik mijn mensen neerzetten... voor? Veiligheid. Juist. Um, en daar kan je ook le van leren weer voor de toekomst. Uh, precies. En, okay. en, en wat, moet er wat moet er gebeuren in geval van een, van een crisis of, ja. of, of paniek. Um, uh, ja. Daarnaast heb je ook uh, tellen wat, wat ook niet direct voor, het, uh, voor, voor de commercie is... maar meer voor de veiligheid um, uh, in discotheken en grote gebouwen. Dat mm -hmm. men precies wil weten in geval van een calamiteit. Hoeveel ja. mensen zijn, zijn er binnen? Precies. precies. Maar nou eventjes naar het commerciële. Want waar gaat dat? Want jullie werken ook gewoon voor klanten. Jullie tellen ook bij de voetlokkers bij de, bij de en de hunkenmullers en de praxis en de Wijs, exact. Wij tellen door heel Europa en voornamelijk uh, commercieel gericht. En mm -hmm. dan uh, kijk je meer naar uh, waar kunnen grote aantallen mensen leiden tot inkomsten. En dan kijk je naar uh, winkelketens, winkelcentra, ja. uh, bibliotheken, musea. Die zijn allemaal nu helemaal bezig met tellen. Bijna iedere grote winkelketen en mm -hmm. ook grote franchisegevers uh, zijn bezig met het uh, tellen aan van tellen mensen. mensen. Ja. Nou kan je dat mooi koppelen aan andere data. Je kan bijvoorbeeld zeggen hè, op Koninginnedag hoeveel mensen zijn er dan in mijn winkel geweest. Venendaal gaat het doen. Die gaan mensen tellers inzetten. Zitten jullie daarachter? Nee. Niet. Daar zitten wij niet achter. Dat is een mooie orde geweest, denk ik. Nou, uh, wij uh, richten ons meer op continu tellen en ja. uh, uh, tellen bij uh, grote aantallen mensen en ja. in openbare ruimte uh, is heel erg moeilijk. En de technieken die daarvoor gebruikt worden, die zijn heel erg uh, kortstondig inzetbaar uh -huh. en ook erg onnauwkeurig. Maar uh, zoals Eenoog oog uh, koning is in het de land der blinden, ja. uh, je hebt beter iets dan niets. Uh, dus daarom wordt er toch geteld. Uh -huh. Maar uh, de technieken die daarvoor gebruikt worden, die worden ook uh, weinig gebruikt om nauwkeurig te tellen in winkels en winkelcentra. Okay. Maar nauwkeurig tellen, daar komt het dus op, uh, op neer. Toch lijkt me niet zo moeilijk. Hoeveel concurrenten hebben jullie? Um, nou ja, je hebt uh, een aantal bedrijven die uh, dit meeneemt, om voor hun mm -hmm. eigen business wat, wat meer te uh, ja. Maar jullie zijn een specialisten. Ja, wij doen niets anders dan tellen. Dan people en ja. um, als je het hebt over nauwkeurigheid, dan uh, kan je je voorstellen dat uh, als ik tien mensen binnenkrijg in mijn winkel, dat ik eigenlijk wel wil weten of dat er werkelijk tien of twintig zijn, omdat ik wel aan mijn kassa zien, hoeveel mensen er hebben gekocht. hè ik ja, ja, ja. er vijf gekocht. Ja. Tien binnen is, uh, is 50% conversie. Als ik uh, op, het, uh, op de dam zie dat er meer dan 100.000 of meer dan een miljoen mensen zijn, dan weet ik of ik wel of niet meer dan politie, meer politie moet inzetten. Ja, ja. En dan is die nauwkeurigheid iets minder belangrijk. Maar weer te onnauwkeurig, te grote onnauwkeurigheid mm -hmm. voor commerciële inzet Oké, okay, maar nou even naar de concurrentie. Want iedereen kan in principe gewoon, als je mensen hebt uh, handjes en oogjes, dan kan je tellen. en Dan kan je ook grote groepen mensen tellen of kleine groepen mensen tellen. Wie zijn op concurrentie? U zegt, er zijn bedrijven die doen het daarnaast. Wij zijn een specialist. Hoe groot ben je dan? Hoe, bedoel je, nou, hoe, groot, hoe groot zijn jullie? Wat, wat is er aan, aan omzet jaarlijks? He, dat zijn, uh, dat zijn uh, gegevens voor niet? onze ja. medewerkers. Dus je bent uh, vrij om te solliciteren bij ons. Ah, okay. um, uh, maar, ja, maar dat uh, hadden we wel even willen. Het is een ondernemersprogramma, dan willen we je ja, weten ja, of ja, je geld ja, kan ja. verdienen. Ja. Ja, het, is, uh, ja? het is in ieder geval... Heel kort nog, hoor. Het is, Sorry? Heel kort. We lopen uit de tijd namelijk. Okay. Het is een, een, een miljardenmarkt. Een miljarden maar. Ja, en daar pakt Solva een stukje van. Daar pakken wij een stukje. van. En daar pakt Armenwijs geen, dan ook weer een stukje van. Zo werkt het. Dank. is ook geld verdienen. Nou, dat kan ook. Als u dat ook doet met bijzonder ondernemerschap, geld verdienen met ons naar inbedrijven. Informatie terug te vinden op www.trosinbedrijf.nl... en op Teletextpagina 257. Nu het nieuws van twee uur. Daarna de Tros Autoshow. Daarin bespreken we de gevolgen van het bezuinigingsakkoord voor u als automobilist. En hebben we een rijimpressie van de Fiat Panda met een twin-air turbo